Denk eens goed. Hmm. Ideeën. Onzin. Een goudmijn, natuurlijk. Mis. Allebei mis. Hoewel het jongste heerder het dichtst bij is. Het is het geweten. Wanneer men zijn geweten verkleint, wordt het geld. Eh. Logisch, nietwaar. Daarom heb ik altijd geld in overvloed. Hoewel ik moet toegeven dat mijn geweten... zo langzamerhand op de grootte van een elektron verkleind is...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 Elke avond is hij om vijf minuten over zes thuis en dan trekt hij zijn sloffen aan. En nu dit. Ik weet niet wat ik moet beginnen. Zou hij een slecht gezelschap zijn geraakt? Ik weet het niet, mevrouw Dorknoper. Maar ik zal proberen hem te vinden. Misschien is mijn man wel ontvoerd. Misschien had hij vijanden. Men was soms heel onaardig wanneer hij iemands boedel liet verkopen. Hm.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 Ik duld nu eenmaal geen inmenging in mijn zaken. <lacht> Intussen zat, ver van daar, kapitein Walrus in zijn kajuit op het goede schip Albatros. De gezagvoerder staarde door een patrijspoort naar de nachtlucht en schudde wrevelig het hoofd. Hmm. Over een poosje is het volle maan.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 Een kelderraam van een verlaten ja. pakhuis... Ja. klinkt zwak geschreeuw. Is er iemand? Ja, ik ben het, de poes. Hou me eruit. Mooi, dit is heet van de naald. Ooggetuigenwerk. Een heel beste buurt voor de krant. Laat dat touw los. Laat me eruit. Eén ogenblikje. Hoe gevoelt u zich? Wat zijn uw indrukken? Slecht. Maar waarom maak je die zak niet los?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 Nou moet ik opletten. De grijzaard neemt zijn kniphoed af. Een interview is even goed als iets anders. Wanneer het maar waarde heeft voor de bezitter. En slaat hij over het opschrijfboekje van Argus. <laughs> ja. Ik kan beter maken dat ik wegkom. Maar hoe kom ik uit deze kelder? Goud. <laughs> die rijke stinken. Ja, op af. Super en hyper. Hokus pas heeft ze niet in de gaten. Geef op, dat geld. Ja. Hier die centen, over het schiet. Twee zeer kleine gewetens. Schamen jullie je niet om mij, arme oude man, zo ruw te bejegenen? Geen praatjes. Kom op met je goud. Ja, goud, ja. Veel waarde hebben jullie niet. Maar voor de volledigheid zal ik jullie bij de verzameling voegen. Ik koop die knuppel van je voor een mooi goudstuk. <tie>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 Monster. We zijn terug in de oertijd. Hij lijkt op iemand. Ik zal heel lang zien aankomen en nu is het zover. Dat komt er wel. Heer Oli, huh? Herkent u mij niet? Ik ben het... Tom Poes. Ik kom... Ik moet weten Hoe jullie zo klein geworden zijn Heeft Hokus pas dat met zijn kniphoed gedaan? Of zit er toch iets anders ja. achter. Hij loeide. Hij had honger. Z zag je hoe hij naar mij keek? Hij leek op Poest. Maar dan in het grond. Hij brulde iets over klein worden. Doe dan toch iets. Ik moet versterking hebben.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 Dat valt tegen. Deze kistjes zijn gevuld met oude waarden. Allemaal eigen waarden, Schipper. En met volle maan is zoiets rijm. Wanneer men iemand van zijn eigen waarde bevrijdt, wordt die iemand kleiner. Huh? Maar de waarde wordt zwaarder. Dat zal u duidelijk zijn. Nee, dat is niet duidelijk. Dat is overhaalde onzin, meneer. Til het maar eens op.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 Kleinkeren zal ik dit hoofddeksel, meneer. Deze hoed die uw eigenwaarde is, zal ik verkleinen. Nee, nee, nee, Als je er iets in doet, krimpt het. De kracht van dat ding zit dus in zijn binnenkant. Wanneer ik hem nu eens binnenstebuiten keer, ben ik benieuwd wat er gebeurt. Niet doen, niet doen. De krachten van IA en Vlot komen vrij. Niet doen, huh?